10 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 15 uit Maasluis opgepakt. nadat hij een bedreiging op Twitter had gezet. In zijn tweet schreef hij, schreef hij dat er vanavond om half acht een schietpartij zou zijn. in winkelcentrum Koningshoek in Maasluis. Het bericht leidde tot veel meldingen bij de politie. Na zijn arrestatie zei de jongen dat het idee voor de tweet. als grapje is ontstaan met dat vrienden. Hij wilde kijken welke gevolgen zo'n dreigtweet zou hebben.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 Volgens de overheid kost het zo'n 7 miljard euro. Critici verwachten dat het project uiteindelijk meer dan 18 miljard gaat kosten. Stoetkart is vier nieuwe stations aan het bouwen, waaronder een ondergronds hoofdstation. Ook komen er tientallen kilometers aan ondergronds spoor bij. Dit moet Stoetkart aansluiten op een toekomstige hoge snelheidslijn tussen Europese steden. Johan Cruijff en tien jeugdtrainers van Ajax nemen juridische stappen tegen de benoeming van de nieuwe directie van de Amsterdamse club. Ze noemen de aanstelling van Louis van Gaal, Danny Blind en Martin Sturkenboom niet rechtsgeldig. De bezwaren richtten zich niet tegen de drie personen, maar tegen het niet naleven van het voetbaltechnisch beleid, staat in een verklaring. De benoeming werd gedaan door de Raad van Commissarissen, maar commissaris Kruif was daarin niet gekend. De verklaring is behalve door Kruif ondertekend door onder andere Wim Jonk, Dennis Bergkamp en Ronald de Boer. Wat de juridische stappen precies inhouden is nog onduidelijk. Het weer vannacht helder, de wind zwakt af. Plaatselijk lichte vorst en kans op een mistbank. Morgen een droge dag met veel zon. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS journaal. Waarom ik zo vaak naar Managementboek ga? Ze hebben het grootste aanbod boeken en e-books. Ze informeren met me beste. En als ik bestel heb ik het morgen in huis. Managementboek.nl, de beste boekensite en meer.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 Hun kans op een betere toekomst is niet hiel. Kinderarbeid, dat pikken we niet. Kijk op unicef.nl wat jij kan doen. En bestel je de museumkaart vandaag. Dan heb je een morgen in luxe cadeauverpakking al in huis. Langs de lijn. Met Jeroen Stomborst. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn... met alles over de belangrijkste sport van deze zondag. In de divisie deed FC Twente slechte zaken. De ploeg liet punten liggen tegen Vitesse. En dat mag een topploeg niet gebeuren, vindt trainer Ko Adriaanse. Ja, een topploeg... Uh, moet als je drie kansen krijgt, zeker eentje maken. En uh, die hebben we niet gemaakt. Met Ronald van der Geer bespreek ik de gevolgen voor de titelstrijd in de eerdivisie. De Britse voetbalwereld is in shock door de dood van bondscoach van Wales, Gary Speed. Hij pleegde zelfmoord. Op het veld werd daar natuurlijk bij stilgestaan. Ik wil je nu vragen om te sturen en te Gary Speed voor de minuut silence. Remo Verheijen gaat ons zo direct meer vertellen over Gary Speed. Hij is de assistent bondcoach van Wales. In het veldrijden ontbreken de Nederlanders de laatste tijd in de top. De Belgen domineren al jaren de sport. Lars Terhaar, Nederlandse wereldkampioen bij de belofte, heeft grootse plannen. Nu zie je gewoon acht, acht Belgen in de top tien. En uh, dat moet toch wel wat minder worden, vind ik. En verder nog aandacht voor tennis. De World Tour Finals, gewonnen door Roger Federer en Formule 1. Want er gebeurde genoeg vanavond tot 11 uur langs de lijn. De strijd om de titel was al lang beslist natuurlijk. Maar er stond vanavond nog wel een Formule 1 race op het programma in Sao Paulo, Brazilië. Laatste race dus van het seizoen. Niet gewonnen door de wereldkampioen Sebastian Vettel, maar door zijn teamgenoot Mark Webber. Rolf van Dam, goedenavond. Goedenavond. Is dat dan een cadeautje van Vettel aan zijn teammaatje? Ja, nou als, als ze maar, uh, dat inderdaad van plan waren, dan hebben ze dat wel goed gespeeld. Want uh, er waren problemen bij Vettel met zijn versnellingsbak... Uh, diverse keren hoorde je zeg maar, over de boordradio uh, instructies uh, dat hij het rustig aan moest doen, dat hij uh, uh, op, op moest letten bij zijn tweede en derde versnelling. Dus uh, ja, als het geregisseerd uh, is, dan, is het, dan zou dat heel knap zijn, maar ik denk dat hij gewoon echt die problemen had. En uh, daar heeft, uh, we hebben van geprofiteerd om toch nog in ieder geval één overbinding uh, binnen te halen. Dit ja. Was er nog een, ver, ver een interessante race wel of uh, is dat echt, uh, was het echt mos naar de maaltijd? Ja, wel een beetje mosselijk naar de maaltijd. Uh, een mooie inhaalmanoeuvre van uh, Fernando Alonso bij uh, Jensen Button. En een touché tussen uh, Michael Schumacher en uh, Bruna Senna. ja, Daar moeten we het eigenlijk een beetje mee doen. En uh, ja, wat opmerkelijk was, was de vijftiende pole position voor Sebastian Vettel. Want dat is wel een nieuw record. Daarmee is het oude record wat hij deelde met uh, Nigel Mensel uit de boeken verdwenen. Hij heeft dat nu alleen in, uh, in handen. Ja, voor de rest uh, was het vooral interessant uh, ja, wie we, hoe worden de plaatsen achter uh, Vettel verdeeld. En Webber is nog één plaatsje opgeschoven ten koste van van Fernando Alonso naar de derde plaats. En Jensen Button is uiteindelijk uh, tweede geworden in het kampioenschap... en Lewis Hamilton uh, vijfde. Dat, uh, ja, dat waren de wapenfeiten eigenlijk wel vandaag. Dan één uh, coureur even uitpikken, Rubens Barrichello. Uh, reed hij nou vanavond zijn laatste Grand Prix uh, race Ja, dat zou zomaar kunnen. Hij wil graag nog door. Maar bij Williams uh, willen ze een uh, andere coureur uh, hebben in zijn plek. Dus hij uh, solliciteert uh, openlijk... Uh, uh, zeg maar uh, naar een plekje volgend jaar. Maar goed, hij is inmiddels uh, 39, heeft uh, 322 Grand Prix gereden. Dat is het meeste aantal van, uh, van iedereen. Uh, ik denk dat zijn dagen er gewoon op zitten. Dus, uh, zo royaal moet je wel zijn. Maar uh, daarmee verliezen we toch wel een, ja, wel een bijzondere coureur in die zin. Als je 11 Grand Prix wint in de Formule 1, ja, er zijn al coureurs die blij zijn als ze überhaupt de Formule 1 uh, halen. Dan ja. hebben ze toch 11 gewonnen. Maar, we blijven hem wel herinneren als de eerste luitenant van Michael Schumacher natuurlijk in zijn jaren bij Ferrari met als dieptepunt denk ik persoonlijk voor hem die Grand Prix in Oostenrijk in 2002 die hij eigenlijk had moeten winnen, waarbij het team echt zeg maar, de opdracht gaf van uh, ga van je gas af, want Schumacher moet, uh, moet deze zee pakken. Het was de zesde race in het seizoen. Schumacher stond toen al een straatlengte voor op de concurrentie, het sloeg eigenlijk helemaal nergens op en hij gehoorzaamde. En dat heeft hem toch eigenlijk wel een beetje van stigma jarenlang achtervolgd als een beetje, ja, als ik het oneerbiedig mag zeggen, ja, toch misschien wel een klein beetje een badje wat je Twee keer ja. tweede is hij geworden hè, in de wereldkampioenschap. Twee keer tweede inderdaad. Verder is Bij hij niet Ferrari. gekomen. En, maar wat ik zeg hoor, ik bedoel, uh, elf Grand Prix uh, winnen. Uh, daar zijn ook mensen die daarvoor uh, zouden tekenen. <laughs> ja, dat denk jij ook. Uh, het seizoen zit er dus op. 2011. Uh, was het een interessant seizoen vond je eigenlijk? Ja, we waren natuurlijk verwend in de afgelopen jaren, waarbij ja. het dan elke keer uh, in de laatste Grand Prix uh, beslist werd. Ja, zover heeft uh, Sebastian Vettel het niet laten komen. Maar er waren wel een hele hoop mooie Grand Prix bij. Met name de Grand Prix van Canada. Die Jensen Button vanaf de laatste plaats in de race met zes pitstops, u hoort het goed. <laughs> en twee uur in de onderbreking door de regen toch nog wisten te winnen. Echt een krankzinnige race. Dus ja, er waren wel wat, uh, wat kwent in de pad. Maar je moet ook gewoon toegeven dat uh, de beste auto en misschien ook wel de beste coureur uh, gewonnen heeft. Eigenlijk wisten we het misschien al stiekem naar de allereerste Grand Prix van Australië. Die, die ook al uh, ja zeg maar uh, met met groot machtsetoon op zijn naam schreef uh... Maar er blijven altijd wel kleine dingetjes over om te genieten. Maar ja, goed, dat, dat, dat hebben we jaren gehad met Michael Schumacher. Dat hij de Formule 1 domineerde. En uh, ja, volgend jaar verwacht ik eigenlijk ook wel weer een hele dominante Vettel. Omdat ze door eigenlijk rijden met de auto's waar ze nu mee rijden. de, de, de ontwikkeling daarvan. En pas in 2003 dan worden de regels ingrijpend uh, veranderd. En dan moeten er nieuwe auto's gebouwd worden. Ja. Dan zou het misschien allemaal anders kunnen zijn. 2013 denk ik dat je bedoelt. Want uh, uh, zei je? <laughs> je zei 2003, dat is in het verleden. Uh, nee, ik 2013, maar goed, uh, ja. ik, je, je loopt al even vooruit op, op mijn volgende vraag. Dat wist je niet. Maar, uh, Oh, sorry. Wie tip je dus voor 2012? Dat wordt dus opnieuw Vettel? Uh, ja, mocht ik, mochten er mensen zijn die ergens geld op willen inzetten... dan zou ik dat toch gewoon uh, op Sebastiaan Vettel doen. Ja, ja absoluut. Ja, uh, jonge Corun heeft laten zien dit jaar dat hij gewoon kan winnen. Dat liet hij natuurlijk vorig jaar ook al zien. Maar toen was het een heel moeilijk seizoen waarbij hij dan in de laatste race uiteindelijk toesloeg. Toen Alonso vooral op Webber zat te letten. Ja, en nu heeft hij gewoon, uh, hij won de een na de andere race. Ik zeg al record aantal pole positions in één seizoen. Uh, het hele totaalplaatje, zoals ze dat mooi uh, zeggen, dat klopt gewoon bij hem. Goeie ja. rijden, goede auto, goede ontwerpen, goed team. Ja, kortom. Uh, maar kampioen ontsmama. worden is één ding en kampioen blijven is altijd een tweede. Ja, maar dat zeiden ze vorig jaar ook. Ja, en, uh, dat is waar. en nu heeft hij dat nu gewoon, uh, ja, toch gewoon even heel simpel. Heel Potten zijn aanstekend uh, voor elkaar geboxt. Oké, okay, Ronald, dankjewel voor dit moment. We spreken je later in deze uitzending. En nog meer, dan gaat het over Hongpal. Dankjewel. Ja, Tot straks.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 Een vrolijk liedje om mee te beginnen. Leave Wonder Woman. Het tennisjaar zit erop. Roger Federer heeft zojuist het tennisjaar in stijl afgesloten. De ATP World Tour Finals heeft hij op zijn naam geschreven. Versloeg Joel Frits Songa in de finale in drie sets. En dus zit hier Marcelle Mesker. Marcelle, goedenavond. Goedenavond. Junior. Was het een zwaar, zwaar bevochten zegen voor uh, Federer eigenlijk? Ja, best wel. Uh, lange partij, lange drie setter. Het zag er niet naar uit, want hij stond set en een break voor. Had matchpoint in de tweede set tiebreak. Ja, en toen uh, ja, kwam Tsonga weer met uh, een paar geweldige klappen tevoorschijn. Federer uh, een beetje spanning voelend, denk ik toch? Ja? En uh, ja, verliest hij tweede set en dan denk je, alles is weer mogelijk. Uh, en dan prompt de uh, achtste game derde set, breekt hij en maakt hij het keurig netjes uit. Maar het, het was nog even spannend voor hem. Um, Hoe? Hoe moet je deze zegen nou zien van Federer? Hij wint, het is een honderdste toernooi, hè, geloof ik. Het was een honderdste finale. Hij ste zeventigste toernooi. Nou, ja, ja, ook indrukwekkend natuurlijk. Um, uh, maar hoe moet je deze zegen nou plaatsen? Want er waren een aantal mensen ziek, zwak en misluk. En op. En moe. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Zeker als je het uh, oneerbiedig wil zeggen. Maar het feit is wel... Uh, deze zegen heeft Federer's seizoen goed gemaakt. Laten we wel wezen. Dit jaar ja? geen grote overwinningen. Geen Grand Slams. Zijn laatste Grand Slam, trouwens Australian Open 2010. Dus dat is al bijna twee jaar ja. geleden. Dus hij zat dringend verlegen om een grote zegen. Nou, dit is zo'n grote zegen. Hij was in topvorm. Hij speelde subliem de hele week. Nadal onder andere in de groepswedstrijden 6-3, 6-0 geklopt. Zo'n ja. grote rivaal. Maar, als we heel eerlijk zijn... de man van dit seizoen was Novak Djokovic. Um, hij was op... Geblesseerd geraakt. Hij, hij, hij maar goed, dat is RL. ook een kwaliteit dat hij altijd fit is, Federer, toch? Het is een kwaliteit hoe hij zijn schema indeelt. Of hij speelt is... hij minder dan Djokovic? Hij heeft minder gespeeld. Uh, hij heeft sowieso minder gespeeld dan Djokovic, omdat hij minder gewonnen heeft. <laughs> uh, maar ja. bijvoorbeeld de laatste maanden is hij niet naar Azië gegaan. Nadal wel. Murray speelde daar uitstekend. Drie toernooizegens in Azië. Djokovic uh, speelde daar. Nadal. Uh, Federer is gewoon niet gegaan. Die heeft zes weken rust genomen. En uh, dat heeft hem ontzettend goed gedaan. Hij heeft hard getraind. Speelde toen zijn thuis in Basel. Dat won hij. Ja. Terwijl Djokovic wel meedeed. Maar die was daar al uh, geblesseerd. Dus kortom, een heel goed eind. En een hele opsteker voor Federer. Eigenlijk na een verloren seizoen. Zonder Grand Slam overwinningen. Maar, als we heel eerlijk zijn. Hij was de beste. Terwijl de andere eigenlijk op hun slechts waren. En dan heb ik het over Djokovic, Nadal. Zeer uit vorm deze week. Murray ja. geblesseerd. En Tsonga, verrassende finalist. Nummer 6 van de wereld. Dus ja, eh, al met al een goed toernooi. Maar een Grand Slam-overwinning tegen een van de Big Four... dat is natuurlijk altijd beter. Ja, maar dit toernooi... we hebben er op de redactie ook best wel veel discussie over gehad. De ene zegt, de spelers willen echt dit toernooi spelen. Anderen zeggen, ja, doe. het is een lucratief toetje. En het is gewoon geld binnen harken. Hoe zie jij dat? Nou, het is wel zeker. Het is, even gechargeerd gezicht, ja, maar... het is wel zeker een prestigieus toernooi, ja? absoluut. Uh, maar het is Niemand lang niet zo groot als een Grand Slam. He, dat is toch twee weken. Je speelt een best of five. Als je drie sets moet winnen van iemand, dan ben je echt de betere. En bij dit soort wedstrijden, zeker op een indoorbaan, ja, dan luistert het heel nauw. Kan je een beetje geluk hebben. 1, twee puntjes maakt het verschil. Bij een Grand Slam niet. Dan moet je echt keihard werken voor een drie sets overwinning. Dus daar komt de beste altijd bovendrijven. En ja, Nadal, die ging hier niet voor. Ik heb Nadal voor het eerst in zijn carrière horen zeggen. Ja, ik was niet helemaal 100% gemotiveerd. Nou, dat vind ik heel ja. opmerkelijk. Maar dat komt omdat hij volgend weekend de Davis Cup finale heeft. En ik vind Davis Cup winnen nog weer groter dan dit toernooi. Dus eigenlijk heb je de vier Grand Slams bovenaan. Dan Davis Cup winnen. En dan dit toernooi. En dat was bij Nadal heel duidelijk En merkbaar. zie je Nadal volgende week nog opbloeien? Of, uh, ja, het, uh, Die laat zich totaal op daarvoor natuurlijk voor ja, de finale. en op Greffel ook, hè. Dus dat, dat scheelt wel een stuk bij Nadal. Ja. Um, je zei het al, uh, terugkijkend op, op 2011 was het het jaar van Novak Djokovic. Ongelooflijk hoe hij... Uh, hij was goed, maar hij is excellent geworden dit seizoen. Dit ja, seizoen. ja, hij is boven zichzelf uh, uitgestegen. Hij heeft op de een of andere manier een knop omgezet in zijn hoofd. Hij heeft er uh, alles aan gedaan. Een dieet, uh, een heel team mensen om hem heen. En hij heeft vooral mentaal sterkte getoond... Wat hij in het verleden nog wel eens links en rechts een wedstrijdje liet uh, Heeft liggen. hij een mental coaching? En... Nee, dat niet. Dat nee? niet. Het is, het is Waar denk komt ik het vandaan ook... dan? Heeft dat bijvoorbeeld ook met die Davis Cup overwinning te maken? Die, ja, eind vorig jaar zeker. Vursleefen. Dat heeft wat bij hem teweeg gebracht. Hij zegt zelf ook, uh, ja, ik ben natuurlijk toch een jaartje ouder geworden. 24 <lacht> nog maar al, maar volwassen uh, natuurlijk. Ervaring. En uh, fysiek een stuk sterker geworden. En dat met ja, de kwaliteiten die hij al had, is het puzzelstukje in elkaar gevallen. Alleen, ik ben wel benieuwd hoe hij het volgend jaar oppakt. Want hij heeft natuurlijk nu een berg punten te verdedigen. En het eind van het seizoen nu, met die rugblessuren en die schouderblessuren... ja, dan noteerde je toch weer wat um, kwetsbaarheid bij hem mentaal. Want dan zie je hem toch een beetje chokken over die banen... en een beetje zeuren en een beetje piepen, zoals we hem kenden jaren ja. terug. En dat was er juist uit. Dus daar ben ik heel benieuwd naar hoe hij dat begin 2012 weer oppikt. Dus wat op dat moment wordt het een zeer interessant seizoen. Want met een topfitte Veder en misschien een iets minder fitte Nadal en Djokovic... kan het een heel aardige Australian Open worden bijvoorbeeld. In januari. Ja. Want oh ja, misschien voor, voor je het feit het, is het weer zover. Misschien hè? dat het Andy Murrays jaar eens een keer gaat worden. Die is natuurlijk ook nog jong en die moet nog die laatste stap maken. Zou zomaar kunnen. Speelt ook nog twee keer op Wimbledon ook nog. Andy Murray. Zo. Ja? Met de spelen eenmaal in dezelfde. Dankjewel, Marcella. En tot volgend jaar, wat dat betreft. We gaan verder met voetbal, want Ronald van der Geer zit er ook. Ja. Ronald, uh, voordat we over het echte voetbal gaan praten... eerst even het allerlaatste nieuws uit Amsterdam. Johan Cruijff en tien jeugdtrainers van Ajax... nemen juridische maatregelen tegen de benoeming van... Uh, Martens Turkenboom, Danny Blind en natuurlijk Louis van Gaal bij Ajax. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Kan je daar iets meer over vertellen Ronald? Nou, niet zo heel veel. Behalve dan dat die maatregelen zijn, uh, zijn aangekondigd. We gaan dat waarschijnlijk juridisch de, de, de, de procedure toetsen. Het gaat om kruif en, en tien jeugdcoaches. Het gaat dus om die aanstelling, maar niet om de personen. Maar om de manier waarop het gegaan is. Dat zou in... Uh... Uh, niet in, uh, in overeenstemming zijn met de statuten. Want dat, dat, dat zeggen ze elke keer weer uh, als er reacties komen. Het gaat niet om de personen, maar dus echt om wat er gebeurd is... in die raad van commissarissen. Zo is er bijvoorbeeld een, uh, een benoeming van blind, die niet in orde is. Heeft niks te maken met blind, maar er is een beleid door de ledenraad omarmd... dat heeft gezegd dat het voetbal technisch hart Bergkamp, Jonk en De Boer bevat. En dat die verantwoordelijk zijn, dat dat ook is afgetimmerd. En dat er dus geen, uh, geen sprake kan zijn van een benoeming van een, uh, van een technisch directeur. Ja, en verder gaat het erom van uh, die benoeming van, uh, van Van Gaal, van Sturkenboom en van Blind. Uh, dat moet volgens de, de, de, de letters van de wet bij Ajax in, over, uh, in overleg met de vijf commissarissen. Er zijn er natuurlijk maar vier uiteindelijk bij die besluitvorming betrokken geweest en nu willen zij natuurlijk aantonen dat er één moedwillig buiten is gehouden en dat uiteindelijk deze benoeming niet door kan gaan omdat het niet volgens uh, de letters van de wet is gegaan. Het wordt ongetwijfeld morgenavond uh, vervolgd. Want er komt de ledenraad bijeen die zou zich sowieso uitspreken over de ja, voor welk kamp ze zouden kiezen: het ja. Kamp Kruijf tegen Van Gaal en, en voor het technisch hart. Of dat men toch de lijn ten haven gaat volgen. Dat komt dus morgen. En dit uh, fietst daar een beetje tussendoor. Nou, dus, uh, zou het zomaar tussendoor fietsen nee, zijn? Natuurlijk of, niet. Een alles, <laughs> alles, uh, bommetje leggen lijkt ja mij, toch? Alles, alles is, uh, is tactiek, denk ik, in ja. deze. En het is een mooi moment, natuurlijk, om, uh, om daar op zondagavond mee te komen. Dus uh, ja, ja het, is, het is afwachten, Het is aangekondigd. Maar wat het nou precies gaat bevatten en wat uh, de, de, de kansen zijn om, om, om hier iets mee te het bereik is onduidelijk en Steven ten Haven wil niet reageren... omdat hij slechts via de media op de hoogte is gebracht en uh, wil wachten tot morgen. Nou, zullen we het over voetbal gaan hebben? Is goed. Gewoon op die groene mat. Want het uh, voetbalweekend kende één grote verliezer, FC Twente. Tenminste, dat zou je kunnen zeggen, want de ploeg speelde gelijk. 0-0 thuis tegen Vitesse. Puntverlies dus, waardoor de tukkers verder achterop raken bij AZ en PSV. Een topploeg uh, moet, als je drie kansen krijgt, zeker eentje maken. En uh, die hebben we niet gemaakt. Oh, dat is een, een gevaarlijk zinnetje. Een topploeg moet er eentje maken. Zijn jullie dat dan niet? Uh, nee, zoals we vandaag speelden niet. Als je echt top bent, uh, ja, dan, dan heb je meer brieën, meer creativiteit, meer uh, slimheid in de ploeg. En, uh, we hebben als collectief al goed gespeeld en hard gewerkt en uh, veel druk naar voren gegeven. Maar echt de laatste paas, of de ene na laatste paas, die, die komt vaak net niet goed. Is dat dan een compliment aan Vitesse ook, omdat die het jullie heel moeilijk hebben gemaakt? Of zeg je, Twente moet in de spiegel kijken? Wij moeten zelf in de spiegel kijken, denk ik. Ja. Koal Adriaans, Ronald van der Geert. Uh, en, uh, hij zegt, we moeten in de spiegel kijken. En wat ziet hij dan? Vooral veel teleurstelling. Ik denk ja. dat de teleurstelling uit dit gesprek druipt natuurlijk. Hoe komt het Want... toch dat Twente dat, dat niet zo loopt als je zou verwachten ook? Als het zwingt niet. Jaar... niet. Want Adiaas en... is de juiste coach die, die, die, die, die vroeger laat zwingen. Ja, maar het heeft vorig jaar ook in een periode... Uh niet uh, zeg maar met de heupen gedraaid, uh, het elftal van Twente. Ook, ook toen stroef. Alleen het voordeel was toen dat er uh, vaak in de laatste fase... door middel van roeis, met name... dat wel eens een beslissing geforceerd kon worden. Dit is een zeer aardig elftal. Want als je het over topploeg hebt, dat blijft Twente in Nederland. Alleen een ploeg die op dit moment wat topt met een B... Maar dit is natuurlijk een heel aardig elftal. En als je zoveel kansen creëert, dan moet je daar niet heel wanhopig van worden. Alleen vandaag ja, het laatste paasje geven en met name de goal maken. Dat was heel lastig. Maar Twente is natuurlijk inmiddels een topploeg. Dat respecteert iedereen, vooral ook. Wij hebben het er nu over, ja. over het feit dat Twente verloren heeft. Als Twente geen topploeg zou zijn geweest... inmiddels in de ogen van veel mensen... was het geen onderwerp van discussie geweest. Ik denk dat teleurstelling overheerst. Maar als er een paar dagen overheen gaan... en de tekortkomingen duidelijk zijn... dan zal blijken dat daar best iets aan te doen is. Maar dat er een aantal gewoon uh, bij Twente... op dit moment niet de juiste vorm hebben. Zeven punten achterstand op AZ. Dat nog een wedstrijd te goed heeft. Althans, een helft te goed heeft tegen Excelsior. Ja. Nou, is het dan ik... een titelkandidaat die afhaakt? Of? Ja, het is ja te ik, ik vind dat je in deze fase niet kan afhaken. Nee. Natuurlijk... Uh, denkt men bij AZ, goh, moeten we heel voorzichtig een eerste vergadering beleggen over wat te doen bij een kampioenschap als je zo lekker wegloopt van de rest. Maar er is nog een, uh, ja, nog een half jaar te spelen en we hebben in de eerste divisie vorig jaar gezien bijvoorbeeld, dat werd prachtig in het AD aangehaald nog afgelopen zaterdag, dat RKC en Zwolle in het kleine hetzelfde hebben meegemaakt en RKC gewoon kampioen werd. Er kan nog zo ontzettend veel gebeuren, zoveel onderlinge wedstrijden, dat je niet van afhaken kan spreken. Maar dat het een slechte start is, ja, dat is duidelijk en dat men het graag anders had gewild, dat is ook een inkopper natuurlijk. Ja, er komt nog iets bij. Hè. Twente is er nu niet ingeslaagd een record te breken. De ploeg had minimaal 42 duels op rij kunnen scoren. Blijft nu steken op <laughs> 41 wedstrijden. zo ja. oh, is sneu. De aantal hadden Ajax ook tussen november 94 en december 95. Ja. En Heb we... jij daar deze week veel over gehad, over die reeks met mensen in je omgeving? God, het is wat hè. Nee, Twente gaat nee, nee, record breken. Nee, maar dit, dit, dit, dit hebben we even opgezocht. Ja. en Het is wel... Ja, nee, hij is het, destijds alles. Weet ja, het zijn, het zijn prachtige statistieken. Alleen daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Nee, absoluut en, en, niet. zal uh, uh, het, het een misschien... worst zijn Dat ze, dat ze uh, die reeks niet. Uh, uh, alleen ja, ze moeten gewoon. Het zegt dus wel iets over de aanvallende kwaliteit. Dat ze vandaag niet hebben gescoord. Of, want is ja, Koos... Ze zijn hartstikke dominant geweest. Je ja. zag dat Vitesse gewoon voor een 0-0 kwam. Uh, uiteindelijk in de omschakeling dat nog mee, twee ja, keer wel maar. heel gevaarlijk wilde worden. En uiteindelijk ook nog wel het gevoel kreeg. Nou ja, misschien kunnen we dan wel winnen. Want Twente deed er alles aan om uiteindelijk voor die goal te komen. Veldhuizen was goed. Ik vond Veldhuizen goed. Ja, en, en het, het, het, het, het haperde wat. En dat heeft dit seizoen wel vaker gehaperd. Maar dan moet je niet gelijk dit nee. soort conclusies trekken van we haken af. Of dat soort. Ik vind dat echt te vroeg. Maar het is geen droomstart, dat is nee. duidelijk. Oké, okay, nou een ploeg die al eerder in de achtervolging moest. Won vanmiddag wel. Ajax was met 3-0 te sterk voor NEC. Bij de Amsterdammers vielen drie spelers in met een verhaal. Ismail Aysati, van wie natuurlijk al bekend was dat hij bij de wedstrijdselectie zou zitten. Dat was al een soort verrassing. Is uh, in het elftal gekomen, heeft uh, bij Jong Ajax gespeeld dit seizoen. Hij is in het elftal gekomen. Hij is gekomen voor Ebesilio. Hangend aan de linkerkant. Dat heeft hij in Arnhem vorig jaar veel gedaan. Dus dat zal hij nog wel weer herkennen. Maar het is voor hem toch een bijzonder moment. Ik had er zelf niet op gerekend. Uh, afgelopen uh, woensdagavond kreeg ik een bericht van, uh, van de trainer. Dat hij graag een gesprek met me wil hebben. En uh, dat hebben we donderdag na mijn training van de tweede elftal. Hebben dat gehad. Een goed gesprek. En uh, heb ik me zeggen ik gedaan en, uh, en de trainer en uh, ja ja zo zie je maar dat hard werken wordt beloond je hoort vaak mensen zeggen van uh, ja blijf gewoon hard werken maar op een gegeven moment ja ik had Ajax 1 al opgegeven omdat ik dacht van uh, ja het is het is nog nog een maand en dan, uh, dan, is, de transfer, uh, dan is de dan is de als de winterstop uh, die gaat beginnen en uh, ik had er zelf echt niet op gerekend het is buitenspel als de bal wordt ingespeeld maar die aanval loopt dan door en daarna de botsing dus tussen Conboy en Vermeer. Het is de wedstrijd voor Kenneth Vermeer. Er stond nog speeltijd voor Jasper Sillissen in het stadion dat hij zo goed kent. Aan de andere kant Eriksen weg. Eriksen makkelijk langs Smos, Eriksen het hier binnen legt hem klaar voor Davy Klaassen die net in het veld staat en die scoort. Dat zijn binnenkomers. De bank van Ajax veert op. De wedstrijd leek al beslist natuurlijk, maar als je zo'n jonge jongen met zoveel talent in het elftal kan brengen... die eigenlijk koud in het veld staat en met zijn allereerste balcontact van dichtbij de 0-3 kan binnenlopen... dan is dat reden voor een grote glimlach. Davy, weet je in welk rijtje je terecht bent gekomen vandaag? <lacht> nou, een klein beetje. Ik heb het net een beetje gehoord. Zoals uh, Kluivert van Basten, Kruift. Dus dat uh, is wel mooi. Ja, dat zijn allemaal spelers die scoorden tijdens hun debuut in de Eredivisie. En daar hoor jij nu bij. Doet dat iets met je? Ja, dat is natuurlijk wel mooi om te horen. Maar uh, eigenlijk heb je er niet heel veel aan. Want uh, nu moet ik gewoon doorgaan en uh, proberen meer doelpunten te scoren. Ja, Ronald, er zijn ook heel veel spelers van Ajax die hebben gedebuteerd met een doelpunt waarvan we nog nooit meer iets hebben gehoord. Nee, Toch? nee nou, Roy en Winter, ik weet niet of die net genoemd zijn, maar die horen er ook nog bij. Ik heb net een heel lijstje gezien. Het is uh, een aanzienlijk lijstje. Het is uh, niet voor niets, zei Jeroen Guter in de samenvatting, ook in de traditie van Ajax. Het was op een gegeven moment eigenlijk uh, logisch ja. hè, dat uh, het moment uh, dat je debuteert, dan maak je ook gelijk een goal. Uh, goed, laten we die drie even doornemen uh, die, die vandaag uh, ter sprake kwamen bij Ajax. Davy Klaas als eerste A-junior, scoort dus bij zijn debuut. Uh, hoe groot is dat talent? Kende jij dat talent al? Nou, toevallig van de week, omdat hij mee is geweest naar, uh, naar Lyon... daar werd hij eigenlijk enigszins aan ons voorgesteld. Daar waren ook wat journalisten bij die met enige regelmaat de A1... dus op de toekomst rondhangen en ja, lyrisch waren over deze jongen. Vervolgens was ja. Frank de Boer dat eigenlijk ook en vertelde ook... van ja, dit is een veelzijdige voetballer met heel veel kwaliteiten. Het enige wat hij mist is ervaring... Maar daar kan snel wat aan gedaan worden. En het is iemand die eigenlijk op het middenveldpositie... de jong Eriksen uh, uit de voeten kan, maar ook in de spits kan spelen... op de manier waarop Siem de Jonge het doet. Ja, dan heb je dus een, een, een multifunctionele voetballer... Die, die eigenlijk uitstekend past in, uh, in het huidige systeem van, van Ajax... en ook in, ja, op dit moment uh, zeer gewenst is. Want de spoeling is dun, er zijn heel veel blessures. Ja, en als je dan zo'n jongen kan doorschuiven... die blijkbaar geen plankenkoorts kent... en uh, uh, sinds zijn tijd bij de Zebra's en meer in Hilversum uh, uh, zeer gegroeid is... Ja, dan kan dat alleen maar verder gaan. Maar, kan maar... Het kan ook gevaarlijk zijn om zo'n vent uh, voor de leeuwen te werpen zo vroeg al. En weet je wat er bij ijs een beetje is? Uh, men komt uiteindelijk wel in dat eerste elftal terecht. Maar wie ontmoet men daar? Hé, hey, de coach uit A1. Men kent de procedure. Men weet precies wat Frank de Boer wil. En het is ook misschien wel een geruststellende gedachte. Dus wat dat betreft zou dat wel eens een beetje kunnen helpen. En daar zijn er natuurlijk wel in het verleden door het ijs gegaan. Maar deze jongen, uh, ja, als ik deze jongen bekijk. En ik kijk naar de manier waarop hij ook in Lyon al inviel. Toen hij ook al twee aardige acties had. Hoe hij vandaag invalt, dan heeft deze jongen net als Boylissen uh, toen hij inviel. Weinig last van plankenkoorts. Dat er ook nog een terugvalletje zal komen. Ja, daar moet je maar in maar deze jonge beeld werkelijk van het talent. En, maar goed, niet van niets dat Frank de Boer hem natuurlijk overhevelt. Mooi, mooi. Dan Jasper Siddelsen, hij viel in voor Kenneth Vermeer. Daar geblesseerd aan zijn bovenbeen. Die blessure valt overigens mee. Maar ja. goed, Sillissen krijgt, krijgt een de kans. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Die strijd met vermeer. Ja, ik heb dat de afgelopen week wel vaker uh, gezegd. Um, ik denk dat uiteindelijk er wel. Kijk, Sillissen is niet gekocht voor de bank. Dat nee. mogen duidelijk zijn. Er is veel geld voor uitgegeven. Er is natuurlijk gezegd: ja, ik wil druk zetten op vermeer, zoals dat ook met Stekelenburg en vermeer was. Maar Sillissen moet uiteindelijk de eerste keeper worden. Het moment is altijd lastig te bepalen. Uh, doe je dat na twee fouten? Doe je dat na drie fouten? Wat is het moment? Kijk, dat heb ik van de week ook geprobeerd uit te leggen. Stel nou dat er uh, vorige week was gekozen... voor Silissen in plaats van Vermeer. Dan gaat Vermeer, mokkend en, en niet meer blakend... van het vertrouwen op de bank zitten. Sillissen krijgt rood. Ja, dat, dat kan zomaar gebeuren. Of raakt geblesseerd. Dan moet je dus terugvallen op deze Vermeer. Die dan, uh, ja, hoe zit hij in zijn vel? Het is heel lastig helemaal keeper te wisselen. Doe je dat in een periode dat je daarover kunt praten... dat je je daarop kunt voorbereiden... Bijvoorbeeld de winterstop, ja, dan is dat een ander verhaal. Ik denk dat er uh, best gewisseld zou kunnen worden. Ik vermoed het zelfs. Maar dat gebeurt wel in de winterstop. In een periode dat er begeleiding is. en dat maar dan men weet je ook. Even dat... een periode daar uh, naartoe kan werken. Dan weet je ook dat Vermeer gaat uh, verder kijken. Dat je die kwijtraakt, toch? Want nou, ik, ik heb het idee het dat... is dan meteen nog over voor zo'n keeper. Bij uh, Ajax. Ja, uh, hoewel uh, uh, we weten allemaal nog wat van Basten deed. Met Maarten Stekenburg zetten hem er ook uh, buiten. Hè? En Vermeer werd toen eerst keeper. Het hoeft natuurlijk niet helemaal over te zijn. Je kunt er ook sterker voor terug, van terugkomen. Komen. Maar het is, uh, het is duidelijk dat Ajax dat, dat wel verder wil kijken. En uh, dat Vermeer uh, uiteindelijk ja, zal vertrekken. Misschien wel al tijdens de winterstop. Hoewel speelde wel een vermoed. briljante wedstrijd tegen Lyon. Ja, hij heeft zich uitstekend He? hersteld. En, was, en was dat was hem gegund. Ja, was hem gegund. En, uh, en natuurlijk is dit een. Maar ja, er zitten uh, elementen in zijn spel waar Frank de Boer toch onzeker van wordt. Ja, en Frank de Boer is niet de enige, denk ik, die daar, die daar onzeker van wordt. Misschien ook wel wat, wat verdedigers, hoewel ze met de persoon voor meer natuurlijk ja. niks hebben. Niks, niks op tegen hebben. Ze hebben van alles met hem, dat zie je, ze mogen hem graag. Maar ja, dan ja, wordt iets meer gevraagd, wellicht. Dan Ismael Aysati, die hadden we al lang niet gehoord en, niet, en zeker lang niet gezien. Uh, Opmerkelijk dat hij vandaag inviel? Of lag dat een beetje in de lijn der verwachtingen? Ja, in de lijn der verwachting. Teruggehaald, veel publiciteit gekregen... dan is het wel prettig natuurlijk als je hem wat minuutjes kan geven. Nou, dat is vandaag gebeurd. Deze jongen heeft hard gewerkt, naar eigen zeggen. En dat heeft Frank de Boer van de week ook wel aangegeven. Van ja, heeft het goed opgepakt. Doet zijn best. Toont in elk geval altijd de wil. Is niet geblesseerd. Ik hoor ook van diezelfde mensen... die op de toekomst zijn, dat hij daar in allerlei posities... prima speelt. En als dat al een spoeling dun wordt... en kijk, Frank de Boer ziet inmiddels ook wel... dat jongens als als Erikse op omvallen staan. Dat is natuurlijk een hele zware belasting het programma waarin zij nu moeten functioneren. En als je dan deze jongen achter de hand hebt en je hebt daar geen ruzie mee gehad, zoals met meneer El Hamdoui, dat is echt. Hè, die hebben echt met de voorhoofden ja. bij wijze van spreken tegen elkaar gestaan. Daar is een vertrouwensbreuk ontstaan. Nou, en, en dat is natuurlijk met deze jongen niet. Um, had eigenlijk weggegaan. Maar als je, al, als je eigenlijk... heel slecht denkt, dan zou je zeggen van, hij zet nog even etalage om in de winterstop te sluiten. Dat zou uh, een bijkomend voordeel kunnen zijn. Um, ja. uh, uh, uh, dat zou kunnen. Maar ik denk dat Frank de Boer zo niet denkt. Hij kijkt. Naar naar de beschikbaarheid in zijn selectie Dan kan die aanvulling van onderuit prima gebruiken en je kunt natuurlijk allemaal wel jongetjes van 17, 18 jaar uh, overhevelen. Dat doet hij ook het liefst, maar als je uh, wat ervaring nodig hebt in het elftal en het zit er en je kunt het gebruiken, dan moet je dat doen en dat hij staat, hij kan voetballen. Ja, dat is wel ja. duidelijk. Of het echt überhaupt top is, dat hebben we nooit geweten. Hè? Vorig jaar bij Vitesse ging het ook niet altijd even goed. Ja. Invallers, uh, ook dat is even uitgezocht op de redactie. Invallers bij Ajax hebben dit seizoen zeven keer gescoord. Ja. Dan vraag je af, wisselt Frank de Boer naar zo goed... of uh, zit hij de verkeerde elf in het veld? Het is, uh, <laughs> het is een paar keer gebeurd toen Ajax uh, notabene met een man minder stond... dat er gewisseld werd... Um, en dat Ajax een, een beetje extra gas gaf. Wat er natuurlijk vaak gebeurt is dat mensen die in het veld komen... in een situatie in het veld komen... dat de ruimtes inmiddels zo groter zijn... dat de tegenstanders zijn stuk gespeeld En dat het dus wat makkelijker is om inderdaad tot scoren te komen. Want niet alleen bij Ajax is al zeven keer door invallers gescoord. Dat is bij Roda het geval. En dan weliswaar geen zeven. Maar je ziet dat invallers vaak wel tot de doelpunt ja. te komen. Omdat ze in een hele prettige periode invallen. Goed, bij sommige ploegen is het wisselvalligheid hoef. Zou je ook van ja. ijs kunnen zeggen natuurlijk. Feyenoord eh, hebben we het dan ook vaak over qua wisselvalligheid. Uh, FC Groningen kunnen we er nu ook bij zetten, hè? Als we kijken naar gisteravond wel. Ongelooflijk. Ja. Er zit sowieso een groot verschil tussen het, uh, Groningen uit en thuis. Nou, Dat hebben wel meer ploegen gehad. Ja. Bij Groningen is het extreem dit jaar. En wat, wat, er, wat er nu eigenlijk opviel... is dat uh, Groningen, ik uh, weet niet waar dat vertrouwen ineens vandaan komt... maar eigenlijk van plan was om uh, ja, gewoon te gaan voetballen tegen PSV. Dat doen weinig ploegen. Dat kan heel succesvol zijn. Maar als je ertoe besluit en dus ruimtes gaat weggeven... dan zal je toch heel zorgvuldig met je balbezit moeten zijn. In hoog tempo moeten spelen. En vooral dus, nogmaals, uh, nou keurig en geconcentreerd. Uh, maar wat er gisteren gebeurde, is dat de intenties er wel waren, maar vervolgens werd er zoveel ruimte aan PSV weggegeven, uh, omdat de pasing slordig is, uh, er geen controle was, men zomaar uh, niet alleen slordig, maar gewoon inleverde bij de tegenstander. Ja, dan speel je PSV in de kaart. En dat wandelde er echt overheen. En ik ben het ook helemaal met Jeroen Guter eens. Die zei van, uh, nou ja, dat is een soort amateurteam, uh, FC Groningen. speelde als een amateurteam. En dat was ook zo. Maar dit was wel extreem wisselvallig. 6-0 winnen tegen Feyenoord. Nou, en dan, uh, en dan dit. Ja, dan... Uh, ben je niet met een stabiele prestatiecurve bezig? Kijk nog even naar onderen. Uh, met jou wil nemen, ja. Ronald. Uh, Excelsior is VVV voorbij. In punten wel gelijk. Ja. Maar de Rotterdammers hebben de wedstrijd minder gespeeld, natuurlijk. We hebben het weer over die wedstrijd tegen AZ. Weet nog niet hoe het afloopt. Nee. Uh, de tweede helft. Um, ja, dan, dan uh, dat wordt een spannende strijd tussen die twee. Tussen Excelsior en VVV. Dat wordt echt uh, de degradatiestrijd deze eredivisie. Ja, en dan weet ik nog niet wie dat gaat winnen. Omdat Excelsior nu natuurlijk toch een soort ja, mentale boost krijgt... door boven VVV te staan. He, dat is uh, lang geleden. En dat is, uh, nou, dat is een zeer welkom punt wat er, uh, wat er vandaag ja. gehaald is in, uh, op Woudenstein. Ook wel een beetje te wijten aan de, aan de wat lax instelling van, uh, van Ado. Want Ado was zeker niet goed. Pas in de tweede helft toonde het een beetje mannelijkheid. Maar het is uh, ja die 1 is wel is wel gevierd. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar de doelpunten maken. Leen van Steensel. Vandaag kan ik scoren en, uh, ja, en, uh, en winnen we. En dat uh, ja, is mooi. Nou, je speelt gelijk. Ja, dat bedoel ik. <laughs> Maar ik kan me voorstellen dat dit misschien wel als een overwinning voelt. Ja, ik denk misschien uh, achteraf... Uh, ja, wel. Ja, nee, we hebben inderdaad gelijk gespeeld, hè? Godverdorie. <laughs> we staan hier... bij wel... de les blijven, We staan wel boven VV, dat bedoel ik, denk ik. <laughs> Ja, het, was het leuke is nog, heel Excelsior was in de war. Daarna was er de persconferentie. En John Lammers doet dan ook zo'n praatje. De coach van Excelsior, heel verhaal. Die vervolgens zegt, nou ja, dan is het dus 0-0 bij rust. Waarop Marie Stijn, de coach van ADO, aankijkt. En zegt, ik weet het niet hoor, maar je stond meteen 0 voor. Dus, dus wat dat betreft, Beetje in de war, daar, dat, dat uh, punt is echt als, al een, als, een, als, een, als een overwinning gevierd. En zorgt nog voor een uh, onrustige nacht op Woudestein. Oké, dan van der geer, dank je wel. Loving everywhere, so give me the night. Everywhere, so give me the night. Give me the night. give me the night. De Britse voetbalwereld is geschokt door de dood van de bondscoach van Wales Gary Speed. De Engelse politie denkt dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Speed was sinds eind vorig jaar bondscoach van Wales. Het nieuws van zijn dood kwam hard aan bij een van zijn vrienden, oud ploeggenoot Robbie Savage. Ik kan can't niet it. You know, he's a, a, my en he's gone. It's like I've gone very close to Gary in, in the last few years. Mm. You know, he's the guy, he's a terrific. He's left two gorgeous kids behind. Het you know, is a beautiful wife. Hij you know, had alles. Ja, hij had alles. Savage zegt dat hij de laatste jaren naar Speed is toegegroeid... en hij laat kinderen en een prachtige vrouw achter. Gary Speed is 42 jaar geworden. Hij werkt als bondscoach van Wales... samen met de Nederlandse inspanningsfysioloog Raymond Verheijen. Die is nu in de telefoon. Raymond, goedenavond. Goedenavond. En gecondoleerd met je collega. Dankjewel. Dit moet enorm aangekomen zijn voor jou. Ja, dit, dit is iets waar je eigenlijk gewoon totaal geen woorden voor hebt. Ja, iedereen denkt, hoe kan, als je ook Robbie Savage hoort, hoe kan zoiets? Heb jij iets gemerkt dat het niet goed zat bij hem? Nee, ik heb twaalf uh, maanden lang uh, heel erg intensief met hem samengewerkt. Als zijn uh, rechterhand. En uh, nou, ik heb op geen enkel moment ook maar de indruk gekregen dat, uh, dat het niet goed met hem ging. wanneer heb je hem voor het laatst gesproken? Uh, ik heb hem donderdag uh, aan de telefoon gehad. En uh, ik heb woensdag met hem uh, in een uh, bespreking van 7 uur gezeten in Brussel. Omdat we de wedstrijden moesten bepalen. Voor onze kwalificatiepool uh, voor het WK in Brazilië. Ja. Nou, en, en daar maakte hij een hele, hele vechtlustige, uh, dynamische indruk. Uh, en dan, we moesten daarvoor eens een speelschema uit het vuur slepen. Uh, en. Uh, nou, dat heeft hij met uh, vol overgave gedaan. Heel gedreven. Absoluut, absoluut. Ja. En uh, hoe heb je het nou, nou, nou gehoord? Ben jij gebeld door de bond van Wales of hoe gaat zoiets? Nou, ik werd vanmorgen eigenlijk uit het niets gebeld door spelers oh. uh, van het team. En uh, zij hadden namelijk het gerucht gehoord. En zij belde mij eigenlijk uh, om te vragen of ik iets gehoord had. Maar ja, uh, zij overvielen mij dan mee. Uh, dus ik kon daar geen antwoord op geven. En uh, nou, niet, niet lang daarna. ben ik uh, gebeld door uh, de Bond. En uh, ja, die bevestigde het nieuws. Ja. Kan je iets vertellen over. wat voor man Gary Speed was? Nou, Gary Speed was een, uh, een hele intelligente man. En uh, een uh, echte persoonlijkheid. Uh, iemand die als hij ergens binnenliep. Uh, ja, energie gaf. En uh, een, enorme voetbal, een enorme voetbalverleden. Uh, als veldspeler de meeste wedstrijden in de Premier League gespeeld. Uh, de meeste wedstrijden voor Wales gespeeld. Aanvoerder geweest. Uh, echt een legende in Wales. En, uh, ja, je, je zag gewoon de afgelopen twaalf maanden... dat uh, de spelers een enorm ontzag voor hem hadden. En uh, zeker in de beginfase... Uh, want wij namen Wales over... Op het moment dat ze 117 in de wereld waren en echt uh, op een absoluut dieptepunt zaten. Mm -hmm. uh, nou ja, dan weet je gewoon dat die eerste paar maanden gewoon zwaar worden. Uh, en, uh, dus ja, en dan zag je gewoon dat hij heel erg stressbestendig was. Dat hij altijd relaxed bleef, ook al zat het tegen. Uh, dus ja, dat, dat zijn allemaal symptomen dat, uh, dat hij als persoon gewoon goed in elkaar zat. En... Uh, Kijk, en als je dan kijkt hoe het de laatste maanden gaat, waarbij we in, in drie maanden tijd van de 117e positie naar de 45e positie uh, stijgen. En dat we overwinningen achter de rug hebben tegen Zwitserland, Bulgarije, Montenegro en Noorwegen. Um, ja, dat, dat je juist het idee hebt van uh, we zijn met iets moois bezig en, en hij als manager gaat een glansrijke carrière tegemoet. Ja, dan is dit natuurlijk echt het laatste wat je verwacht. Uh, jij hebt nooit een, een, een andere kant van hem gemerkt. Want uh, uh, zoals je hem nu beschrijft, is het een uh, levenslustig type geweest. Absoluut. Dat was hij als speler al. Oersterk. Heel dynamisch. Uh, hij wordt uh, omschreven als de meest constante speler in de Premier League alle tijden. Uh, al scoorde altijd een 7. Uh, ik heb vandaag uh, met de, de spelers gesproken, ik heb vandaag met de staf gesproken, ik heb vandaag met de directie gesproken van Wales mm -hmm. en iedereen komt eigenlijk tot dezelfde conclusie dat nooit iemand ooit maar één indruk heeft gekregen dat het niet goed met hem ging. Dus uh, het, is, het is heel merkwaardig om te horen dat hij zelfmoord gepleegd heeft. Ja. Ja, het is misschien een beetje raar om te vragen, maar. Wat nu? Weet je, wat gaat er nu gebeuren? Nou ja, goed. Um, kijk, maandag is waarschijnlijk. Maandag over een week is waarschijnlijk de begrafenis. Uh, daar zullen wij uh, met z'n allen zijn. Als team en als staf. Dus dat zal een, uh, ja, een hele verdrietige en emotionele dag worden. Ehm. Um, ja, en, en dan zullen we dan, dan zullen we de koppen bij elkaar moeten steken. En uh, dat onze leider uh, weggevallen is. En uh, ja, daar zal er gekeken moeten worden hoe er met deze extreem getalenteerde spelersgroep uh, hoe daar verder mee gewerkt moet worden. Want uh, ja, deze, deze groep spelers heeft de potentie om. Uh, om echt een van de beste ploegen van Europa te worden. Dat, dat hebben ze de laatste maanden laten zien met, uh, met al die overwinningen. En zelfs de 1-0-nederlaag op Wembley was indrukwekkend... Uh, hoe zij uh, Engeland eigenlijk van het kastje naar de muur speelden. Uh, dus ja, daar, uh, daar zullen de koppen bij elkaar gestoken moeten worden... Hoe, uh, hoe verder te gaan met deze groep. Ja, dat kan misschien een mooi eerbetoon zijn. Uiteindelijk aan Gary Speed. Hè? ja. Ik, uh, ik, ik heb vanavond op Twitter ook geschreven, uh, en dat kwam recht uit mijn hart, uh, dat Kerry Speed een mooi persoon was en een geweldige manager. En, uh, en dat ik vandaag een vriend, uh, vriend heb verloren, waarmee ik een uh, droom deelde. En die droom was Brazilië. Dus uh, ja, we, moeten, we moeten de koppen bij elkaar steken en, en, en kijken hoe we. Uh, hoe we eventueel die droom uh, alsnog kunnen verwezenlijken zonder hem... maar wel in naam van hem. Oké, okay, Raymond Verheijen, veel sterkte bij de verwerking daarvan. Veel sterkte ook de komende week, de komende tijd. En uh, veel succes daarna met Wales. Bedankt dat jij even aan de telefoon wilde komen voor ons. Ja, graag gedaan. Raymond Verheijen was dat over Gary Speed, de bondscoach van Wales... die dus zelfmoord heeft gepleegd. Terug weer naar de gewone sport, de aardse sport. Het Nederlandse veldrijden moet het de laatste tijd doen zonder boegbeelden. Er zijn geen renners die zich kunnen meten met de sterke Belgische veldrijders. Al jaren eigenlijk niet. Uitstel van vanmiddag bijvoorbeeld bij de superprestigewedstrijd in Gieten. De eerste vijf allemaal Belgen. Thijs van Amerongen was met zijn tiende plek nog de beste Nederlander. Maar er gloort hoop. Bij de belofte was het podium geheel Nederlands. Lars van der Haar, wereldkampioen ook bij de belofte, won vanmiddag in Gieten. De 20-jarige van der Haar ziet ook dat het bij de profs niet goed gaat. Nee, uh, bij de elite mist gewoon momenteel het extra talent. Uh, er zijn nu al, toch al een paar overgekomen die al heel wat moois laten zien. Zoals Niels Wubbe van ons en het van Van der Brand. Uh, en, uh, ja, ja, ja, er zitten gewoon goede Thijs van aanbrongen, begint wel wat beter te rijden. Maar uh, de, de, de sprankeling, de, de, de topper, die mist. Dat is dan misschien nog wel Lars Boom. Maar ja, die rijdt dit jaar ook maar weer zes veldritten en... Uh... Ik hoop dat wij als wij overstromen dat het wel uh, wat mee gaat worden. Ja, want wat gaat het grote verschil worden tussen Lars Boom en Lars van der Haag? Ja, dat ik uh, het veldrijden kies en niet uh, voor de weg. Ik denk dat dat een heel groot verschil is. Daar zullen veel mensen in het veld rijden heel blij mee zijn. In ieder geval in Nederland. Ja, ik denk het wel. Uh, nu zie je gewoon acht, acht Belgen in de top tien. En uh, dat moet toch wel uh, wat minder worden, vind ik. Wat heb jij met veldrijden? Ik bedoel, is het bij jou altijd al met de paplepel ingegoten geweest of is het gewoon iets wat langzamerhand gegroeid is? Nou, ik was eerst een vrij goede turner en door uh, een blessure aan mijn gillenspace moest ik gaan kiezen tussen fietsen of zwemmen. Nou, mijn vader toert, dus ik ben gaan fietsen en het eerste wat ik deed was cyclocross. En op de weg vond ik allemaal niet zo leuk. En uh, dat ging heel goed, dat zei Ik vond het leuk, ik was klein, dat was voor mij veel beter. Dus ik was altijd al beter in veldrijden. Dus ik heb wel heel snel zoiets van, ja, ik ga veldrijden. Dat vind ik veel leuker. En uh, ik weet gewoon dat ik op de weg kan ik sprinten en, en een beetje klimmen. Maar ik, ik, ik, ik krijg niet mijn sprankeling eruit. M ik kan me niet goed prikkelen in zoiets. En in een tijdrit verveel ik me een bal uit de broek. <laughs> en uh, ja, ik vind het gewoon niet leuk. Uh, ik weet van mijzelf... Als ik op de weg ga, ik, ik, ik kan niet iets speciaals. In een massasprint ben ik bang, in een sprint van 30 man kan ik winnen. Maar ik, ik ben niet speciaal. Hè? Er zijn honderd zijn andere renners die kunnen wat ik kan. Dus ik zal nooit, ik zal als een knechtje rond fietsen, nou, dan krijg ik evenveel. Dus ik, dat ik middelmatig cross, snap je? En uh, Mike Teunissen die kan veel meer op de weg. Net zoals als misschien Gertje Bosman en, en, uh, en Godrie, die is Nederlands kampioen vorig jaar. Dus die mannen hebben misschien wel een toekomst op de weg. En dan kun je meer verdienen. Kijk maar naar Lars Boom. En uh, ja, dan is het interessant om ook op de weg te kijken natuurlijk. Is het ook gewoon interessant als je naar de toekomst kijkt? Uh, we weten allemaal, Richard Groenendaal kon er een goede boterham mee verdienen. Dat is een van de weinige toprijders in Nederland. Uh, maar ik denk dat de wereld wat dat betreft voor jullie iets toegankelijker wordt, hè? Ja, die mannen hebben ervoor gezorgd dat wij nou vrij veel geld kunnen verdienen met dat fietsen. En uh, ik denk, hoe breder je de top maakt, hoe interessanter het ook wordt voor sponsoren om in te springen. En dus dat je er nog meer geld mee kunt verdienen. En ik denk dat... Uh, ja, dat als wij straks als Nederlanders daar ook gaan fietsen, dat Nederlandse sponsoren nog iets meer uh, gaan kijken. En dat dat ook nog misschien een keer dat NOS wat gaat uitzenden. Al is het maar op Studio Sport, wordt het steeds interessanter en, en zullen de, ja, het geld, de, de salarissen ook weer steeds hoger worden. Want het, waar gaat het om is toch de sponsoring en het in beeld komen van je, van je, van je sponsor. Jij noemde al de naam Lars Boom, werd wereldkampioen bij de Belofte, ging daarna bij de Elite rijden en werd ook meteen wereldkampioen uh, bij de Elite. Ik bedoel, is dat een scenario dat jij ook voor ogen hebt of heb jij toch het idee van, nou ik ga wat langzamer erin groeien, een beetje zoals Stiba dat gedaan heeft? Ja, dat, dat durf ik helemaal niet te zeggen. Een WK is een WK en ik weet gewoon uh, dat als ik uh, een wedstrijd, ik kan die wedstrijd bij Elite toch niet maken. Maar als ze mij meenemen naar de streep heb ik altijd kans. Dan dus ja, ja, kun je hem afmaken. Dan zou ik hem kunnen afmaken. Maar uh, ja, rij maar eens met die mannen mee naar de streep. Dat is nog wel even een hele andere uh, koek natuurlijk. Maar uh, ja, om, om daar, als dat, daar zouden kansen voor mij liggen. Een uh, WK is een WK. En als je dan net wat extra kunt en je kunt meekomen tot aan die laatste ronde en ze rijden er niet af. Ja, dan zijn ze bijna geklopt. Ja, Pauwels durf ik niet te zeggen, maar van Sven Nijs weet ik wel uh, ja, dat we die aan kunnen. Ze weten gewoon, wij, wij hebben een lichting van 91 en 92. En dat is gewoon een enorm goede lichting geweest. Wij maken elkaar sterker, je ziet nou ook dit jaar, Ik weet, vorig jaar was ik net, stak ik gewoon mijn ploeg bovenuit. Maar dit jaar, zij, zij trekken zich ook aan mij op, dus zij worden ook beter. He, zij zien hoe ik iets doe en daar leren zij van. Ik leer ook nog steeds van hun kleine dingetjes. Dus zo, en we zijn gewoon een ploeg die elkaar dingen durft te gunnen en, en dat is heel belangrijk. Je ziet, bij de Belgische ploeg hebben ze allemaal een eigen camper, dus iedereen zit alleen. Nou, waar is dan een team Wij zitten met z'n allen in die vraagwagen. En uh, we liggen nog bijna op de grond van het lachen voordat we aan de start gaan. Nou, ik denk dat dat wel hele uh, grote winstpunten zijn. Lars van der Haar, ambitievol en uh, ook overtuigd van zichzelf. Dat horen we graag. Ja, um, we gaan uh, weer praten over iemand die is overleden. Want afgelopen maandag werd de honkbalwereld opgeschikt, natuurlijk... door de dood van honkballer Gregory Hallman. Speelde in de Major League bij de Seattle Mariners. En uh, hij is om het even gekomen bij een steekpartij in, zijn huis, in het huis pardon, van zijn broer Jason in Rotterdam. Broer Jason is aangehouden. U weet het, Gregory werd vanmiddag herdacht in Haarlem... Ronald van Dam, we spraken elkaar eerder over Formule 1, maar we weten ook alles van Hongbal. En jij was er hè, vandaag bij die herdenking. Hoe was dat, Ronald? Zeer indrukwekkend. Ik kan niet anders zeggen. Ja, het is voor ons, denk ik, Nederlanders niet zo gewoon om in zo'n situatie te zijn. Maar... Want? Want? Nou, Gregory lag daar uh, opgebaard in zijn uniform van de Seattle Mariners uh, op een bar met omheen knuppels, handschoenen, zijn materialen op de achtergrond. Uh, Zwart-wit foto's uit de jeugd met ook foto's met zijn broer Jason samen en uh, ook zijn zusjes uh, Naomi en Eva en... Uh, ja, eromheen stonden in een halve cirkel zeg maar, alle aanwezige mensen die naartoe waren gekomen. Die, ge die opgeroepen waren om een rood petje op te zetten. en dat ook massaal uh, daar een gehoor aan hadden gegeven. En uh, ja, dat maakte een enorme indruk. Het, uh, je verwacht het ook niet, je ziet hem daar ineens liggen. En ja, heel en maar wel een prachtige eerbetoon aan een uh, fantastisch sportman, denk ik. Ik begreep dat er op de ruilkaart had gestaan: Brothers for Life. Dat is in dit ja. geval best een beetje gek misschien, omdat zijn broers aangehouden. Uh, ja, maar deze vorm. jongens gaven waanzinnig veel om elkaar. Die waren gewoon soulmates, deelden alles. En uh, goed, uh, het is inmiddels bekend dat Jason uh, de laatste weken uh, psychische problemen had. En uh, ja, waarschijnlijk uh, op het moment dat hij, uh, ja, dat hij de vertaald steek heeft toegebracht aan zijn broer, uh, niet toerekeningsvatbaar was. niet wist wat hij, uh, wat hij deed. En uh, ja, dat, dat is een waanzinnig trieste uh, verhaal. Maar laat niemand denken dat deze jongens uh, zeg maar een meningsverschil hadden, of een ruzie hadden, of niet met elkaar konden in de deur konden. Integendeel, het tegendeel, waren echt gewoon goed uh, ja, Gezworen kameraden. Oké, okay, Ronald, dankjewel. We hebben nu contact ja. met Tony Rombly in Aruba. Goedenavond, meneer Rombly. Uh, Goedenavond. U kende de broers ook uh, erg goed, hè? Ja, uh, die jongens die, uh, heb ik uh, jarenlang getraind. En, uh, um, nou, ik ken die jongens niet alleen, maar ik ken de hele familie ja. eigenlijk. Hoe reageerde u toen, toen u toen u het hoorde? Ja, dit, dit is een hele verhaal. Ik heb het uh, afgelopen maandag eigenlijk uh, kwart over vijf uh, ochtends uh, door mijn zoon uh, gebeld. En uh, met dit verhaal en uh, ja, ik kon niet slapen. En uh, het uh, deed mij de hele week uh, behoorlijk wat en nog steeds. Ja, zijn broer Jason, hoorden we net van uh, Ronald van Dam. Uh, had ook psychische problemen, wist u daarvan? Um, ja, het kan gebeuren. Ik bedoel het uh, uh, ja, het kan iedereen eigenlijk gebeuren. Uh, zijn problemen weet, weet ik niet niks van. Uh, ik weet wel dat uh, uh, de jongens het uh, niet makkelijk hadden. Ze zijn ook wel af en toe niet makkelijk. Maar uh, ja, dit soort dingen, ik, dat kan gebeuren in het leven, weet je wel. Oh. Maar uh, we willen niet goed praten. Dit is een, een hele pisse verhaal. Ja. Hoe, hoe komt zoiets iets aan op Aruba? Is het dan ook groot nieuws bij u? Nou, groot nieuws niet echt, maar uh, uh, voor, de, voor degene die Eddie, uh, Eddie de vader van, uh, van de jongens, uh, um, dat kwam komt, komt voor, voor hen wel uh, heel, heel erg uh, um, hard aan. Maar um, ja, kijk, je moet zo eigenlijk, nee, zit er een, een, een verschil in, uh, uh, in leeftijd van de journalistiek uh, hier. Ja. En uh, de meeste die kennen Eddie, uh, Eddie, Eddie, Eddie uh, allemaal niet. Dus uh, het uh, werd niet helemaal uitgezocht zoals het in, de, in Nederland uh, gedaan werd. Nee, maar, maar uh, op de hand willen, daar is het, uh, zijn ze honkbal gek. Dus dan, dan komt dat toch ook aan, denk ik? Ja, het kwam, het kwam zeker uh, als dat item eigenlijk aan. Uh, maar, maar niet zo, zo als, uh, uh, hoe het eigenlijk in Nederland eigenlijk okay. zou zo stellen. Ja. Nee. Nou, meneer Romney, dank voor dit gesprek en uh, sterkte ook u met het verlies. Ja, dank u. Dank, dank u wel. U de al, de, de eind we eindigen deze langze de lijn dus met uh, ja, weer triest nieuws. Dat hoort ook bij de sport, kennelijk. Zometeen nationaal van 11 uur gaat met het oog op morgen verder met uh, Hans de Roes als presentator. Dat schijnt echt zo te zijn. Dus, uh, en wij melden ons morgen weer. Schakelt u vooral in 10 uur. We zijn bij Ajax, de ledenraad vergaderd. En wellicht weer, weten we dan weer meer over de twee kampen in Amsterdam. Wat mij betreft nog een hele fijne avond. En tot morgen. Dag.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 De wereld van morgen. Promovendum vindt dat je moet claimen omdat het nodig is en niet omdat het kan. Wat mis jij in het buitenland? Prinsjesdag? Het paard van Sinterklaas? Paardenbloemen in de polder? Wat mis jij het meest van Nederland in het buitenland? De grote misverkiezing wil het weten. Stem mee via bvn.tv. bvn, de beste televisie van Nederland en Vlaanderen, wereldwijd via satelliet.